Gert Kluut met het NOS Journaal. De brand in het clubhuis van Ajax is aangestoken, blijkt uit forensisch onderzoek. Het supportershome bij de Amsterdam Arena ging donderdagnacht in vlammen op. De politie weet nog niet wie er achter de brandstichting zit. Daarvoor is meer onderzoek nodig. In verband met de brandstichting heeft de Amsterdamse politie extra maatregelen genomen voor het voetbalduel tussen Ajax en Feyenoord. Die wedstrijd begint morgen om half één.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 3 tot 6 graden vanmiddag. Het hele land breekt geregeld de zon door. Dit was VFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat bij Rotterdam centrum 3 kilometer file. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Haringvlietbrug. De linkerrijstrook is dicht. Daarachter staat 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Ga ze schreeuwen, ga ze schreeuwen. Oh, Lekkere muziek aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag op deze zonnige zaterdagmiddag. Je de Silver Rose Dat was de Cutly Toy. Nou, we hebben vanmiddag in dit programma Zalvert op zaterdag al één keer contact gehad met Joop van es. Zo aan het begin van de wedstrijd van vandaag SV Zalvert tegen NFC. En we zijn nog een tijdje onderweg Joop. En uh, hoe gaat het daar? Ja, het is, uh, we spelen nu de 35e minuut uh, Rob. En, en ja, Zandvoort is wat beter geworden, zit vaker op de helft van NFC dan andersom. Maar het, het, het, het, men is niet fel genoeg voorin. Het, uh, het is een beetje, een beetje slap. En uh, Zandvoort, dat moet dan toch wat veel zijn. Want het zijn twee behoorlijke kansen geweest. Ze gingen alle twee voorlangs. En dat was erg jammer. Want die hadden we eigenlijk meer verdiend. Maar het zijn ook eigenlijk de enige twee wapenfeiten die ik heb kunnen noteren. Dus het is, een, uh, het is nog niet de wedstrijd die ik verwacht heb. Uh, Zandvoort, dat, uh, dat is veel vaker wel vaker in bezit. Maar het is dan in de achterste linie. En die voorste linies die krijgen niet veel te doen... En als ze wat te doen krijgen, zijn ze in noodtuin die bal weer kwijt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Schandvoort heeft nu weer die bal. Uiteraard wordt diep gezet. En dan kan Nijsselberg erbij komen. Ja, inderdaad, die heeft hij. En dan gaat nu even buiten. Dus Want de keeper gewoon achter hem aan. En dan speelt hij terug op uh, Martijn Paamp. Paamp. Die gaat proberen hem vers te verschalken. En nu dan gaat die bal voorkomen, 16 meter gebied gaat hij in. En die is naast het doel makkelijke bal. Daar hoeft de keeper niet veel aan te doen. En NSC mag die bal, de keeper van NFC mag die bal weer in het spel brengen vanaf de 5 meter lijn. Hij moet wel eerst een bal hebben natuurlijk, maar ja, dan komt eindelijk wat aan. Hij heeft even tijd nodig, want het is toch koud. <laughs> Denk ik, ik klets wel wat. Goed, hij ligt op zijn plaats en de keeper gaat nemen en dan komt die bal aan. Daar zal van naar de rechterkant, daar staat, uh, even kijken, wie was dat? Uh, ja, het, het is er allemaal ver bij mij vandaan, dat, uh, dat blijkt wel, want ik kan niet goed zien wie dat was. Kales speel terug op uh, Jongejan, jan de keeper. En die kan die bal niet goed wegwerken. En nu heeft hij wel goed op zijn slot, maar die wordt uh, door de wind gedragen. Ga oh, gaat er nog niet eens uit. Kun je nagaan. Nou goed, uh, nu is hij er wel uit. Maar voor zandvoort, de uh, uh, verdediger van NFC kan die bal niet uh, controleren en Zandvoort mag gaan gooien. Wel op eigen helft. Uh, maar dat moet in principe geen probleem zijn. Ingegooid op dit moment. Die uh, overtreding. Nou, niet goed gegooid, denk ik. Want het moet opnieuw gegooid worden, maar dan door NFC. Ja, dan is je waarschijnlijk niet goed gegooid, die bal. En dan nu wel, NFC. Gaat het speelt terug naar eigen, op de eigen helft. Er uh, komt die bal voor. Je kan erbij komen. Carlos? Nee, Carlos wil er niet bij komen. Ik kom de schot zo eens. En dat gaat een meterje boven de lat van uh, Arnold Jongerjan. -Jong. Nou, zo kan wel die wedstrijd voort. De bal moet niet weer gehaald worden. Laat ze maar teruggaan naar de We spelen de 38e minuut. En de is nog steeds 0 0 in de wedstrijd. SV Samenvoort tegen NFC. Dankjewel Joop En zo meteen komen we uiteraard weer terug bij Joop. Maar er is weer meer muziek. Zo op de zaterdagmiddag. Miss Montreal en Pascal Jacobsen. Alles verandert, altijd, ik ben er klaar voor, bereid, om het te geven. Montreal ...en Bluf, oftewel Pascal Jacobsen... ...en Ik zoek alleen mezelf. Ja, nou, wat is dit nou weer? <laughs> Een leuk nieuw singeltje uit de hitlijsten van dit moment. Uur 2 van Zandvoort op zaterdag... ...en daarin de volgende onderwerpen. We gaan zo meteen naar de volgende plaat. Uiteraard weer schakelen met Joop van Es... ...want voor het einde van de eerste helft van SV Zandvoort en FC 1... Uh, daar gaan we natuurlijk over een minuut of vier weer naar terugschakelen. En natuurlijk hebben we om half vier, dan is het weer tijd voor de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. En natuurlijk tussen de muziek door nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus uh, genoeg reden om ook het komende uur te blijven af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Ja, en heb je het gehoord? Vrienden van Amstel is weer begonnen. Oh, ja, jij bent er nog niet geweest. Uh, nee, dit jaar niet. Nee, dit jaar, uh, niet. Okay. Helaas, helaas. Maar uh, mooie optredens daar. Onder meer uh, Guus Meeuwens, Ilse de Lange, Miss Montreal... die we net hoorden. Uh, verder uh, Rowan Hersen en uh, Jan Smit Welen. Uh, Eva Simons. Nou, Sander de Bussigny. Van Velsen. Nou ja, gewoon een korte roepen. Weer alle grote artiesten zijn daarbij aanwezig. Elk jaar weer een geweldig spektakel. Oh, formidable.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 een van de betere platen van deze Belg Stroomhe. Je hoort de formidabele. blijft gewoon een formidabele muziek, toch? Jazeker. Nou, voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd. SV Stamford tegen NFC. Schakel weer over naar Duitsersveld. Daar staat of zit Joop van Nes. Doe, doe maar zitten. Zitten, hè? Ja, <laughs> dacht ik ook. Nogmaals, goedemiddag, Joop. Ja, het slot. Uh... Je kent het gezegde wel van als jij niet scoort, doe je tegenstander het. De klok staat op 45 minuten en hij rolt heel zachtjes achter Arnold Jonge aan die bal. Met het gevolg dat het NFC met 1-0 voorzat. gaat dus met 1-0, Dat is zeggen, de rust in. Want er zal wel een paar minuten bijgeteld worden, er zijn een paar blessures geweest. Met name aan de NFC kans. En Santos probeert nou in alle machten die, de, die gelijkmaker te forceren. Gaat nu het 16 meter gebied, Dan kan je kan niet zien wie het is op dit moment. En die wordt weer weggewerkt door NFC. gaat over de achterlijn? Nee, nog niet. Dus anders was het een corner geweest. Maar de bal is nu. toch steeds niet over de achterlijn? Nee, raar. Goed, maar NEC heeft de bal in ieder geval. En speelt nu die, die, naar buiten toe om de ruimte op te zoeken. Er komt een dieptepaas en dat, uh, die kan het Sandver niet onderscheppen. Dat is uh, niet goed, vind ik. Uh, er wordt wel teruggespeeld. Nu, ja, daar, daar is de antwoord. Eindelijk. Wat gaan we doen? Het duurt te lang. Het duurt te lang. Buiten, nu naar de buitenkant, uh, naar links, er wordt weer teruggespeeld, uh, weer terug. Het is, ik zeg het, het tempo is niet bepaald hoog aan de Zandvoortkant En uh, NFC kan daar weinig uh, aan doen natuurlijk, maar die doet er ook niet veel mee. Ja, net die ene doelpunt, dat was een uitval in principe. En uh, ja, die had er niet uh, in gemogen. Het is niet anders. Uh, nog steeds wordt er gespeeld, wordt breed gespeeld in Kort schot En dat wordt uh, nou, ook de nauwe nood gestopt eigenlijk door de keeper. En nu weer Zandvoort, vanaf de rechterkant van het veld. Die moet nu ingegooien, wordt snel gedaan. Inderdaad, dat is ook onnodig natuurlijk, voorgezet door. Nee, niemand kan erbij van Zandvoort. Alleen NFC kan die bal proberen weg te werken, dat lukt niet. Zandvoort uh, aan de bal, wat hij dat komt die aan. Het, het probeert een breedte spel, dat lukt ook. Petr Koper, die gaat, uh, probeert daar... Uh, um, hoe heet niet te bereiken? Ik heb uh, graag, ik heb niet toe. Uh, indirecte vrije voor NFC. Waarschijnlijk was dat wat uh, buitenspel dan, want uh, dat is dan in ieder geval een indirecte vrije schop. NFC, nog steeds. Maakt helemaal, helemaal geen haast natuurlijk niet. Dat is logisch ook. En daar is gefloten voor het signaal. Sandvoort, ja, dat is ontzettend jammer. Uh, echt de 45e minuut stond in En uh, die bal gaat erin. in Zandvoort. Uh, die, uh, moet in de tweede helft toch een stuk beter gaan. Zwellen een stuk sneller en een stuk pittiger. En dan uh, ja, moet het goed komen. We gaan hopen op een uh, betere tweede helft Joop. Ja, dat, uh, dat moet ook denk ik. En uh, zo meteen uh, aan het begin van de tweede helft komen we weer bij je terug. Dankjewel en geniet van het mooie weer daar. Hè? Ja. Lek Lekker zonnetje, dus dat komt helemaal goed. Ja, dat wel. Dat wel, ja. Tot zo, Joop. Tot zo. Dat was Joop van Es bij de voetbalwedstrijd van vandaag aanwezig voor CFM. be Deze muziek op de radio en dan dat heerlijke zonnetje hier in Zandvoort. De tambourine en high under the moon. Heb jij zin in een T dansant? Ja, dan kijk, aan de ene kant worden natuurlijk zoals nu het zwembad wat afgebroken wordt. Maar aan de andere kant krijg je weer oude ja, gebruiken weer terug in Zandvoort. En ik weet niet of jou de term tédanson wat zegt. Het zegt me wel iets, ja. ja heel ik vaag, heb er wel eens zeker. van gehoord, ja. Laat ik het zo zeggen. Jouw ja. ouders en mijn ouders, die weten nog wat dat is. En vroeger was dat in het oude Bouwers... had je ook nog van die dansmiddagen. En dat komt weer terug naar Zandvoort. Swinging Sunday in Theater de Krocht. Onder het motto Swinging Sunday... kun je op zondagmiddag een dansje wagen in Theater de Krocht. Organisator is Rob Dolderman van de gelijknamige dansschool... die al een aantal jaren in Theater de Krocht de thuisbasis heeft... We krijgen de laatste tijd veel verzoeken, of het niet mogelijk zou zijn... om een dansmiddag te houden op zondagmiddag. Nou, daar wil ik graag aan voldoen. Iedereen is welkom, van jong tot oud, van ervaren tot beginner. Het plezier staat voorop. Op gezellige muziek kunnen allerlei dansen worden gedaan... zoals de quickstep, de Engelswals, de jive, tanga, rumba. Heb je dansles gehad? Nee. nee. Oh, <laughs> goed. Nou, dan... <laughs> maar jij moet, zelf, moet natuurlijk zand, zand voor op zondag presenteren... dus je hebt er, je hebt er geen tijd voor. Uh, en nog veel meer. Het mooiste zou zijn als iedereen op de dansvloer verschijnt... en telkens een andere partner vraagt. En natuurlijk is er tussen de dans door alle gelegenheid... om te genieten van een hapje en een drankje. Dolleman, Veel mensen vinden het zondagmiddag prettiger dan s avonds in het donkere kou in dat houdt vooral de ouderen tegen. De dansmatinee begint om half drie en de zaal is om twee uur open. En het duurt tot vijf uur. De toegang is voor de eerste keer gratis. De volgende dansmiddag staat gepland op zondag 22 februari. Té Dansant, weer terug in Zandvoort. Gewoon lekker, uh, lekker dansen dus weer. Lekker dansen. Ja. En dan quickstep, Roomba, cha-cha-cha. Kijk, ja. helemaal goed. Jij kent het wel, hè? He? Ik ken het ja, wel. Ja, zeker. En ken je ook uh, Dancing on the Ceiling? Nou, dat kan ik niet. Nee, dat niet. <laughs> Hij is wel weer een bruggetje natuurlijk, hè? Hier is Lionel Richie. Zometeen de evenementagenda voor de komende dagen. en ik deed even lekker mee met deze single van Echo Smits. Je hoorde de cool kids. En mocht je ons trouwens aan het werk willen zien in het mediapark aan de Tolweg 10A. Kijk dan even op www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kan je op een tweetal webcams uh, meekijken in de studio aan de tolweg 10A. Het is vier minuten overal vier geworden. We gaan hem weer doen. De evenementagenda, de evenementen van de komende dagen. Je hoort ze nu van collega Vos. Allereerst uh, luisteraars, u bent nog tot 1 maart van harte welkom in het Zandvoortsmuseum. Om daar 38, 38 jaar Holland Casino uh, Zandvoort...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 Uh, de, de Ruud Jansen-band treedt vanavond onder de naam de After Beatles op. En daarvoor wordt u uh, vanaf 9 uur, bent u van harte welkom bij Lal Hardy in de Haltestraat. Alleen, Beatle-fans zijn, zijn uh, uitgenodigd om het zo maar eens te zeggen. Want er worden geen Stones of wat dan ook gedraaid. Het is echt een Beatle-avond. Een geweldige swingende avond, de uh, After Beatles. Vanavond live de Ruud Jansen-band. Met Ruud Jansen natuurlijk achter de toetsen en uh, gitaar. Paul Bakker, Kees van der Laarzen en Charles Duif om drums. De entree is gratis, dus Beatle fans. Dit evenement mag u gewoon niet missen vanavond. Vanaf 9 uur. Ja, hoor, het voor Ruud Jansen uh, geen painted Black Dus vanavond. Paint, nee. Paint... Van, van de Beatles. Painted. Dat is een, een leuke vraag voor uh, Raadje Plaatje. Welk nummer zongen de Beatles niet? Ja, heel, heel goed. Heel heel goed. goed. En dit weekend is ook uh, Ayuma tussen App en Vloed. Strandpaviljoen Ayuma vindt Ja, aan zuidstrand van de Zandvoort. De locatie zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Restaurant App en Vloed, Badhuisstraat 2 tot 4. De prijs per persoon is vanaf 35 euro. En je kunt telefonisch reserveren, meer informatie. Of een e-mail sturen naar zuidstrandapenstaatje ayuma.nl. Vandaag en morgen is er dus culinair feest bij Ayuma tussen App en Vloed. Morgenochtend zijn de wandelaars weer van harte welkom. En dan hebben we het over de 10.000 stappen van de Zandvoort. De start is om 10 uur bij Anytime de Oude, hand, de oude Halt Vonderlaan 2B. En het begint allemaal om 10 uur en het duurt allemaal tot 12 uur. Heerlijk uh, frisse neus halen met dit prachtige weer. En uh, heerlijk wandelen de 10.000 stappen van de Zandvoort. Morgen vanaf 10 uur. Startpunt Anytime de Oude Halt. Dan gaan we naar 30 januari. Dan is het weer tijd voor het museumpodium. De harp van Brandis. En daarvoor wordt u uh, verzocht zich te vervoegen... in het Zandvoortsmuseum, wederom Zwaardewijstraat nummer 1. Dat begint allemaal om 8 uur s'avonds en dat duurt tot half 10. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Zandvoortsmuseum. Museumpodium, de harp van Brandis, op 30 januari. En hebt u weer zin in zingen, dan bent u weer van harte welkom op 30 januari... in Café Koper, Kerkplein nummer 6. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Café Koper, Kerkplein 6, op 30 januari vanaf 9 uur. En dat duurt tot in de kleine uurtjes de volgende dag. Meer informatie ook over de andere evenementen van Café Koper... kunt u vinden op www.cafekoper.nl. Www en last but not least, alvast een vooruitblik op 3 februari. Want dan is het de tijd voor Cinema Nostalgie: The Little Princess, een musical uit 1939. Met niemand minder dan Shirley Temple, Richard Green en Anita Louise. Dat allemaal Cinema Nostalgie 3 februari. Smiddags om 1 uur gaat de deur open. Meer informatie over Cinema Nostalgie en over de bioscoopagenda kunt u vinden op www.circusandvoort.nl. Www tot zover. En wil je de evenementen nog een keertje rustig nalezen? Dat kan onder meer op ZFM TV kanaal 40 Digitaal. Of download hem nu hè, als je hem nog niet hebt. De vernieuwde ZFM app. Zoek gewoon even in de Play Store of de App Store onder ZFM en je vindt hem vanzelf. Ook daar staan de laatste evenementen vermeld. In samenwerking met de VV Stanford En onder meer ook het circuit. Is zeker de moeite waard om de app te gaan downloaden. Hier is een uh, plaatje uit de jaren 80 van Den Hartman. En we are the young. De grootste hit ken je natuurlijk wel van deze man, Den Hartman. Dat was Real Like My Fire. Wie kent die plaat niet, hè? En dit was een andere eveneens uit de jaren 80 afkomstig. Den Hartman met We Are The Young. Het is elf over overal 4 geworden. Zo meteen naar het volgende plaatje. Dan gaan we weer naar Joop van Es toe. De tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Voort tegen NFC. Maar eerst gaan we luisteren naar Quaps. We leven ritme van Zandvoort. Ook op internet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 Trap. run away, run away, never come dat was Kops en zijn succesvolle single walk. Ja, vanmiddag volgen wij de voetbalwedstrijden voor je. Hebben we hebben het over Veteranen 1 tegen Hillegom. Zij spelen vandaag uit. En daar is het tijdens de rust 0 tegen 0. En die andere wedstrijd die wordt voor ons in de gaten gehouden door collega Joffres. De tweede helft van uh, SV Zalvoort tegen NFC, daar hebben we het dan over. En uh, ja, die eerste helft was een beetje aan het eind dramatisch verlopen voor SV Zalvoort. Want ze stonden of staan achter. We horen het van jou. Ja, inderdaad Rob, ze staan nog steeds achter. We spelen in de twaalfde minuut van, de, van die tweede helft. En Salford heeft er twee behoorlijk grote kansen gehad. Eerst was het, uh, volgens mij, uh, Patrick uh, van der Oort die een afvallende bal snoeihard wilde inschieten, maar daardoor, onbeheers, ging die bal te hoog, ging over het doel heen. En zojuist heeft uh, Naartje Berg uh, echt de grootste kans van de hele wedstrijd uh, niet kunnen maken. Hij uh, komt alleen uh, op het doel af, maar hij ligt hem uh, eigenlijk te, te, ja. De haaks laat ik het zo zeggen. Hij rolt dus voor het doel langs en wordt weggewerkt door een verdediger. En die corner die gaat nu genomen worden door die zelf Een beetje laag, komt hij nog bij Zandvoort? Ja, komt bij Zandvoort en daaruit. Oh, zo'n hardschot van, uh, van Max Aardenberg, maar dat staat af op een verdediger. En die moet Zandvoort uh, met Manemag terug gaan. Want uh, de bal is uh, nu uh, op de middenlijn al en dan gaat ze terug, inderdaad. wordt uh, over de zijlijn gewerkt en kwarteerd. Kales. Heeft de bal, nee, had de bal. Kaners loopt er wel achteraan, Kaners. En die, uh, die gaat daar gepasseerd worden. Nee, wordt uh, een vrije schop gegeven? Oh, okay, nee, nee, achterbal. Oké, okay. en achterbal. En uh, dat mag dus Arnold mag dat gaan oplossen. Hij gaat die bal weer in het spel brengen vanaf de 5-meterlijn. En dat uh, gaat er nu gebeuren. Ja, ondertussen gedaan, Kaners. Uh, dus een beetje, een beetje pingelen achterin. Dat doen ze goed. Rust houden. En de bal in de ploeg houden. Dat is de eigenlijk, het opzet. Vooral die bal in de ploeg houden is heel erg belangrijk. Alleen er moet wel wat tempo in komen. dat is nog steeds in ieder geval. Max Aardenberg. Naar, nou, even kijken. Wie is dat? Kan het niet goed zien hier vandaan. En nu... Mol uh, naar... Uh, Max Aardewerk, ja, Aardewerk die heeft hem meegegeven. Connick Stengs in die verliest de bal helaas op een metertje of 5-6 van de achterlijn van uh, NFC. En die wordt daar uh, nou keurig uitverdedigd. Er zat wel weer de ertussen, maar die bal gaat over de zijlijn. En dan uh, mag NFC gaan gooien. Dat heeft geen haast, uiteraard. Want uh, uh, ze staan nog steeds uh, op die 1-0 voorsprong met die uh, ja, min of meer gelukkig doelpunt. Er was uh, sprake, maar zeiden dat een paar supporters dat het bijna zo is. Ik geloof het niet. Ik kon het niet goed zien, dat moet ik ook eerlijk zeggen. En uh, dat, uh, ja, dat geeft dan altijd een luchtje eraan, natuurlijk. Goed, door NFC. Nee, moet af van elkaar. Door Kalas. Kalas daar. Ik van de oort. Nu, daar konden ze denken, ze denken, ze de stengs. Die gaan ze snel gebruiken... en dat is niet ver genoeg. Niet snel genoeg. De bal gaat over de zijlijn en Zandvoort mag gaan gooien. Dan gaat die bal nu komen naar, even kijken, Aks, Aardewerk, Aardewerk. Die speelt naar de zijkant maar het is gespeeld. Paap, die geeft al een mooi schot. Ja, jammer, dat was uh, niet uh, zuiver genoeg. Maar goed, uh, Sanford is dus aan het aanvallen en dat, uh, daar moet het doelpunt uitkomen. Want Sanford mag hier absoluut niet gaan verliezen. We gaan later horen hoe dat verder afloopt. Straks weer terug bij Joveness, maar is weer meer muziek uit de jaren 70. is hier Wild Cherry. Wild Cherry en Play That Funky Music bij CFM. Ja, we hebben nog even tijd voor een uh, kort berichtje... want we zijn, althans, in Stamford zijn ze op zoek naar kunstenaars. De kunstenaars gezocht voor Zomerexpo. Na het succes, succes van de Zomerexpositie in 2014... gaat de lokale Raad van Kerken met deze activiteit door... en organiseren zij van 4 juli tot en met 29 augustus... in de Agatha-Kerk de Zomerexpositie 2015... Het jaarthema is dit keer oorlog, vrede en vrijheid. Naar aanleiding van het feit dat Nederland 70 jaar geleden bevrijd is. Daarbij spelen de recente aanslagen in Parijs en in de rest van de wereld een grote rol. Het is nog lang niet overal vrede. Om een zo divers mogelijk aanbod aan kunstenaars te bieden is het werkcomité op zoek... naar zowel amateurs als professionele kunstenaars in diverse disciplines. Echter zijn er grenzen gesteld aan het deelnemen aan de tentoonstelling... Alleen deelnemers uit Zandvoort en uit Heemstede... tot en met station Heemstede-Aardenhout... zijn van harte welkom om mee te doen aan deze zomerexpositie. Het jaarthema moet visueel in de werken te herkennen zijn... en er mogen per persoon maar twee werken ingeleverd worden... van 45 bij 45 centimeter... of één werk van 90 bij 90 centimeter. Beslist niet groter en niet meer werken per persoon. Meer informatie kunt u krijgen via M. Wassenaar Nijhuis... -Nij -Nij Telefoon is te bereiken op 571-2861. 571-2861. Of een e-mail apenstaatje zicho.nl. nijhuis 9 apenstaatje Dus u bent kunstenaar, woonachtig in Zandvoort... dan wel in Heemstede, tot en met het station Heemstede Aardenhout. U bent van, bij deze van harte uitgenodigd om in te schrijven. Nog twee platen non-stop. Tot aan het nieuws en weer waaronder deze van Anouk en Douwe Bob. Hier is Homie.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 Silence I feel peace to the morning sun So just hold me now. treft een van de mooiste platen van dit moment. Het duet tussen Anouk en Douwebop. Dat was Help Me Now. Nog eentje tot aan nieuws en weer van 4 uur. En dat is deze van Baggy en Shower. I don't know, it's just something about you. Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mention your name. I'll be feeling as if I'm around you. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high.